Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Door de regen is de ochtendspits de drukste van het jaar, zegt de ANWB. Op het drukste moment stond er op snelwegen en provinciale wegen... bij elkaar 970 kilometer file. Het vorige record in mei was 955 kilometer. Het was niet alleen druk door de regen, maar ook door ongelukken en pechgevallen. De ANWB verwacht ook vanavond een zeer drukke spits. In Arnhem is vannacht een restaurant beschoten. Het restaurant De Blauwe Hoek was op dat moment gesloten. Er vielen dan ook geen slachtoffers. De politie zegt dat er mogelijk is geschoten met een automatisch wapen. In een van de ramen zitten veel kogelgaten dicht bij elkaar. De twee vermoedelijke daders zijn gevlucht op een scooter. Waarom het restaurant is beschoten is niet duidelijk. Organisaties in de verpleegzorg vinden dat een groter deel van het budget... naar technologische ontwikkelingen moet gaan... Nu eist minister De Jonge van Volksgezondheid dat 85 van het zogenoemde kwaliteitsbudget naar handen aan het bed moet gaan. Personeel dus. Maar volgens brancheorganisatie Actis is het tekort aan personeel groot en zijn nieuwe mensen moeilijk te vinden. Daarom wil Actis dat er meer geld mag gaan naar innovatieve technieken die de verpleegzorg verbeteren. Daarbij wordt onder meer gedacht aan apps waarmee cliënten in de gaten kunnen worden gehouden. Het Wereld Natuurfonds is somber over het aantal wilde dieren. Sinds 1970 zijn de populaties wereldwijd met 60 procent gedaald. Oprukkende landbouw en overbevissing zijn de grootste bedreigingen, staat in een tweejaarlijks rapport. Verder hebben diersoorten het zwaar door stroperij, aanleg van wegen, vervuiling en klimaatverandering, zegt het WNF. Het weer zwaar bewolkt. En de regen trekt naar het westen weg. Later komt er opnieuw regen. Veel wind aan zee, hard tot stormachtig. Met kans op windstoten. Overdag is het 7 graden. Vanavond loopt de temperatuur flink op. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het nog langzaam rijden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Hilversum Noord en naar de Vesting een kwartiervertraging. 10 minuten extra voor de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Knopen de Hoek en Sloten. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Afrit Vonendam en Amsterdam is nog 5 minuten vertraging, dat was een ongeluk. A 27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Knopend Rijnsweert een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Into my life And you were just Ja. Wat ik zag, doos deze, dat was geld. En alles wat ik zag, doos steeds, dat was goud. We waren als de dieven op de vlucht. We waren als de dieven op de vlucht. Um, we waren als de dieven op de vlucht. Maar zoals je ziet is het niet helemaal gelukt. En niet ik, maar Noah heeft het opgefukt Meneertje diajoke, dus had zijn masker afgerukt Overleken, zo berucht Maar toen de jubilier zijn kop zag Was het alweer overal weer klaar Diamanten snel gestopt in al mijn zakken Het is waar, nog de winkel uitgesprint Maar struikelde op het trot -ha. Alles wat ik zag door steest dat was geld En alles wat ik zag door steest dat was goud We waren als de dieven op de vlucht We waren als de dieven op de vlucht We gingen voor die diamonds Schouderringen, rollies ook Zagen dat snel opgaan in het rook We waren te naïef, het is mislukt We waren te naïef, het is mislukt Dieven op de vlucht We waren als de dieven op de vlucht We gingen voor de boek We waren nog te Adem in, adem uit, een diepe zucht Hyperventilerend door de stress van deze vlucht Had niks meer te verliezen, schijt aan orde en de tucht Alles perfect uitgedacht en er was geen weg meer terug Wordt het brom in de baies achter de tralies Of zullen we als gaaiers vertrekken met de thalies Naar Paris, dus we namen snel de benen En wegdromen nadat, eventjes vergeten Dat we nog onderweg zijn en ik hoor wat oma kreten Onder de auto vandaan, fuck heb ik de aangereden Nu mag je drie keer raden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 We waren als de dieven op de vlucht. Als het even kan, laat me stelen dan. Als het even kan, laat me stelen dan. Alles wat ik zag als als deze dat was kan. geld. En alles wat ik als als zag deze dat was goud. We waren als de dieven op de vlucht. We waren als de dieven op de vlucht. Zagen dat snel opgaan in de druk. We waren te naïef, het is mislukt. We waren te naïef, het is mislukt.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 soon. Die.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 Reaching now. que mi cintura choca con mi cultura tropiezo con la arena ya no me puedo body you're so gorgeous i can't ignore you i drink your agua did i say water see mommy been like god need ocean water right next to me ecstasy your hips caressing me i can't dance with your girl come and dance with me for aprender I, i control a fiesta fiesta you ain't gonna be sola FEM. You love it. Ghetto. We skip till we smashed up. Feelin' alright. And we rock the ghetto blaster. Rockin' all night. I send a rocket to the globe. Oh. Bomb the disco. Oh. Oh. Oh.